Maar steeds bijna. Kippen, wat een makkelijk kou. Vrijwel totaal instorten. Ja, maar niet helemaal. De neusgaten van kippen worden vochtig. Stof en resten van voeder blijven eraan plakken. Jij kost het je zwakte als iets heiligs. En je zult het altijd weer net gered hebben. Dat alles bemoeilijkt de ademhaling van kippen. Nu denk aan de laatste mestfase van eend en kalkoenen. Nu bij het planten van bomen aan kweeperen denken. Nu denk aan nieuwe bevruchtingsverhoudingen. Nu denk aan het resultaat van bezigheid en gewoonte.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 Ik lig op sterven. Er staat een bed in Basel. Het is oktober. Het is prettig. De toekomst glijdt weg uit mijn hoofd. Van het heden blijft nog een slaperige zoete spannetijds over. Ik kan niet al te lang meer op zich laten wachten. Mijn onverwachte, mijn onverwachte vreedzame dood in Basel. Ik ben bevrijd. Ik begin op te houden.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 En alweer nodigen die verwanten mij uit voor een kop thee. Familielet is immers nu niet meer smiddags thuis. Is maar niet bang, je zult je broer immers helemaal niet meer bij ons ontmoeten. Je kunt dus komen. Hm. Iemand die het goed met iemand meent. Veel mensen bedoelen het goed. We bedoelen het allemaal goed. Iedereen die het goed bedoelt, bedoelt het goed en daarmee basta. Daarom dus opschrikken.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 Er wordt nu ook steeds meer geld ingezameld voor de noodlijdende dieren in Afrika en voor de dierentuin. Een ander hoogtepunt op Tonga. Voorlezen van gelukstillegallen. Nixon, koningin Elisabeth, Brand, Podgorni. Zie daar. Afgezien van behoorlijke schade aan zijn organen gaat het bij het familielid al om prikkelbaarheid en intelligentiesteurnissen. Hij geeft er al blijk van dat hij moreel is afgestompt. Sociaal gezien is hij al aan het mm. En dit is nu de tremor. Dit is de polyneuritis. Dit is de delirium. Dit is de polioencephalitis hemorragica. Dit is de neuritis optica. En daarop volgt dan de Korsakov-psychose. Binnenkort gaat na het bedaren van de ziekelijke opvinding de hoes over in bewusteloosheid. Daar buigt dat familielid zich al over de borstwering van het torentje klaar voor de sprong. Daar klampen zich die verwant al vast aan zijn theatraal naar leven en dood verlangende benen. Aan de knik in zijn ontwikkeling.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 Het biedt zich aan, het is verdomd gemakkelijk, het stelt de strafmaat verdomd betrouwbaar vast. De Rodondendron doet het ongewoon goed. Kort na de overplanting uit de tuinderij in de kleine monstrachtige tuin van de toekomst. Zo gaan we door. Hè? De tuin ziet er verdomd mooi uit. Tien lichtflitsen per seconde hoe we de kat springen, anders komt er een elektrische schok.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 Bevorderlijk voor het leven. Dood in Basel. Dit was een spel van Gabriele Woman. Vertaling Ellen verslaafs, Regie Leon Povel. U hoorde de stemmen van Willy Bril, Bob Verstraten, Frans Somers en Hein Boele.